Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Werknemers in de jeugdzorg waarschuwen voor de situatie bij de hulp aan jongeren met grote gedragsproblemen. Twee oud-werknemers van een instelling in Amsterdam zeggen dat die hulp door een gebrek aan goed personeel steeds meer in het gedrang komt... En dat personeel het slachtoffer is van geweld en bedreiging met messen. Er zijn 25 van zulke behandelcentra voor probleemjongeren, waar in totaal zo'n 1600 jongeren worden geholpen. De oudwerknemers vertelden de NOS dat het personeel meestal wel goed is opgeleid, maar niet is opgewassen tegen de harde praktijk in de instelling. De vakband, vakbond Avocabo onderschrijft dat. De zilveren camera voor de beste nieuwsfoto van het jaar is toegekend aan Pim Ras. Hij maakte een foto van het drama op Koninginnedag in Apeldoorn. Op de winnende foto is op de voorgrond het bebloede hoofd van de dader te zien... die met zijn auto tegen het monument de naald was gebotst. En op de achtergrond de bus met de koninklijke familie. De Bob-Angelo penning van het COC is toegekend aan tv-presentator Arie Boomsma... en de Remonstrantse Broederschap. Boomsma krijgt de penning omdat hij volgens het COC als beleidend christen op lichte en liefdevolle wijze homoseksualiteit bespreekbaar maakt. De Remonstrantse Broederschap was het eerste christelijke kerkgenootschap dat homorelaties accepteerde. Voetbalclub PSV heeft aanvaller Jonathan Reis op staande voet ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat de Braziliaan verboden middelen heeft gebruikt. Bovendien weigert hij volgens PSV professionele hulp om van de middelen af te komen... Na de kerstvakantie in Brazilië kwam Reis vijf dagen te laat naar het trainingskamp in Valencia. Volgens PSV had hij een fysieke achterstand en was hij extreem vermoeid. Reis werd daarom voor onderzoek naar Eindhoven gestuurd, waar werd geconstateerd dat hij verboden middelen had gebruikt. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het overal licht vriezen en is er kans op gladheid. Morgen soms zon, maar er is ook nog kans op een sneeuwbui. In het zuiden dooit het in de middag licht, in de rest van het land blijft het vriezen.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 Lieve luisteraars bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek en dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. We hebben vanavond een hele charmante gast, Patricia Ramaar. <laughs> Welkom Patricia. Nou, dankjewel. Patricia is shamaniste, kunstenaar en fotograaf en ze heeft in de Maria School een atelier en praktijkruimte. We gaan het in deze uitzending hebben over shamanisme en de persoon Patricia. Onderwerpen die in bod komen zijn passie. Wat doet Patricia en wie is Patricia? En het shamanisme zal zijn rode draad steeds terugkomen. En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. Ja, ze lacht nu, want het is een heel kort gedicht, weet ik. Wilt u reageren live in de uitzending? Dan is het mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen. 023 5730393. Dus heeft u een vraag aan onze gast of aan ons? Of wilt u wat vertellen? Aarzel niet en bel ons 5730 393. En let op, bellen is natuurlijk alleen mogelijk wanneer er naar een live uitzending wordt geluisterd. En dat is vandaag 17 januari. U kunt ook mailen naar de redactie met uw vragen of opmerkingen. En het mailadres is redactie.inspiratieradio.nl En we gaan nu luisteren naar het eerste nummer van vanavond. En dat is Spendo Ballet met Through the Barricades. Now I know what to say in the music of the blue. Drums Nou, welkom terug, uh, beste luisteraars. Vanavond hebben wij uh, als gast uh, Patricia Ramaar. Zij is shamanisme, kunstenares en fotografe. En de onderwerpen die we spreken zijn passie, shamanisme en wie is Patricia. En we gaan het is, uh, dit uh, blok hebben over uh, passie. Um, nou, een uitspraak voor jou, uh, Patricia, die je hebt gedaan in het uh, vooronderzoek zeg maar, wat, uh, wat wij hebben, samen hebben gedaan is passie. En het leven. Waarom doen wij niet altijd wat we eigenlijk willen doen? Waarom volgen wij niet onze passie? Vraagteken, vraagteken. Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Wijs hè? Ja. <laughs> Uiteraard komt alles uit zelfonderzoek. Tenminste, dat is bij mij, werkt dat zo. Mm -hmm. En ik heb gezien in mijn leven en bij mijn praktijk ook mensen om me heen, familieleden... Wat ik noem een beetje grijsheid. Het voelt aan als je uh, om je heen kijkt alsof de mensen niet helemaal wakker zijn, vaak. Mm -hmm. En dan zie je zo'n prachtige film over iemand die totaal met passie uh, gaat leven en zijn droom achterna gaat. Er zijn er genoeg. Billy Elliot, uh, Frida Kahlo. Mensen die ook echt geleefd hebben, vaak. En dan denk ik, ja... Daar word ik naar nou opgewonden van. Ja. Dat wil ik ook. En waarom willen andere, mens, andere mensen dat niet? Ja, of waarom doen ze dat niet? Nou, dan heb ik in mijn onderzoek um, allerlei beelden gekregen. Dat werkt dus ook zo met mij. Dat ik heel veel visuele beelden, heel veel ideeën op die manier krijg. En ik zag dat wij allemaal op een grote snelweg lopen. Hmm. Lekker makkelijk. Alles wordt aangewezen. Het is veilig. Allemaal belicht. Maar ja, je kan ook afslaan en het bos ingaan. Heel eng, heel gevaarlijk. Helemaal niet veilig. Totaal geen controle. Mm -hmm. Maar wauw, wat een avontuur. Ja. En ik denk dat dat met passie te maken heeft op een of andere manier. En dat we daar ons passie vandaan kunnen halen. Mm -hmm. Toen. Dan ja? Ja, ga je verder. Nou okay. ja, wat, ik wil, wat ik wil zeggen. Van, dus je denkt dat als je van de gebaande paden afwijkt. Dat je dan uh, grote kans loopt om tegen je pa passie uh, op te lopen. Dan als je het uh, geëikte blijft doen. Ik denk dat als je op avontuur bent, dat je meer wakker bent. En ja. dat je dat makkelijker ziet. Ja. En een van mijn uh, inspiratiebronnen is Joseph Campbell. Ik zal er niet te lang over praten, maar hij is filosoof. En uh, is helaas vertrokken van onze wereld. Maar hij heeft hele prachtige boeken over mythologie en religie uh, geschreven onder andere. Heel mooi. En hij heeft het daar ook over. En hij zegt ook hetzelfde eigenlijk. En zijn mooiste uitspraak is «Follow your bliss». Hmm. En hij zegt, als je dat doet, als je doet wat je blij maakt, dat is misschien alleen de volgende stap. Want je bent in het bos. Dus ja. je ziet alleen de volgende stap. Ja. Maar als je die dus volgt, dan ga je naar het volgende stap. En dat is de enige manier. Ja, mooi. En, en wat, hoe vertaal je blis? Blis is gelukzaligheid. Ik heb hem opgezocht. Maar er is voor, naar mijn gevoel geen uh, totaal passend woord voor in het Nederlands. Ja, Maar volg je gelukzaligheid. Het ja. Ja. Ja. is mooi. Want ik, ik heb uh, zelf heel vaak een metafoor van een heuvellandschap. Je bent op een heuvel. En je kunt alleen maar de heuvels zien om je heen. En de enige wat je eigenlijk kan doen. Is een van die zeven heuvels die je ziet. Daar een van kiezen. Daar naartoe lopen. Ja. En dan pas als je op die andere heuvel bent. Dan weer een van de zeven heuvels of tien. Die dan je om je, je heen ziet. Ja, uitzicht inderdaad. Van, ja, ja. Meer, meer zie je niet. Ja, ja, ja. heel goed. Ja. ja. Um, Passief. Ja, ja. Ik, ik, uh, een ander onderdeel hiervan was dat ik. Ja, yeah, het doet een beetje pijn aan je hart om te zien dat wij allemaal gevraagd worden om, om op een bepaalde manier te leven. En mm -hmm. al uh, dit is in het algemeen, want ik weet dat uh, wellicht luisteraars al op een heel andere manier bijvoorbeeld met hun kinderen omgaan. dan uh, wij wellicht als kinderen grootgebracht zijn. Mm -hmm. um, maar er werd, wordt meteen gezegd van... Nou, niet te veel lawaai maken. Niet dit, niet dat. Je, je mag niks doen. Het wordt allemaal ingetogen. En de geest wordt een beetje onderdrukt. En ja. dat, dat heeft daar ook mee te maken volgens mij. Mm -hmm. Dan ga je maar dat patroon in. En het is maar, alleen maar die paar hele sterke kinderen... die dus wel los kunnen daarvan. Ja. ja. ja. ja we zijn denk ik met z'n allen toch... Uh, en dat, is, dat geldt voor iedereen... toch een beetje getraumatiseerd. Hè? Ik bedoel, je bent geconditioneerd door... Door je ouders. En die uh, hebben allemaal ook hun traumaatjes. Grote en kleine traumaatjes. Ja. Dat is allemaal onbewust. Hè? Dat is een onbewust proces. Ja. En die kinderen moeten dat natuurlijk uh, ontgelden. Hè? Is moeder bang, dan projecteert ze die angst op haar kinderen. Dus ze mogen dan bijvoorbeeld niks. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk toch wel heel erg van last dan Als je later eens een keer een berg wil beklimmen, bijvoorbeeld, dan is dat wel vreselijk eng. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ja, je, je passie wordt natuurlijk aan alle kanten eigenlijk uh, bevochten, hè? haast door de gewone. Precies. De gewone wereld, maar ook de cultuur, hè? zeker in de Nederlandse cultuur. Hè? Een beetje, doe maar gewoon, doe maar, hè? dan doe je wel gek genoeg. Ja. Nou ja, als iets tegen passie is, dan is dat ongeveer wel die uitspraak. Hè? Absoluut. Hoe ja. zie jij dat? Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. ja. Een van mijn uh, ontdekkingsreizen afgelopen jaar is geweest het soefi dansen. En dat gaat over controle loslaten. En dat is precies ook dit, dit gevoel. Van dat ma je mag niet als kind draaien ook. Ik weet, tenminste, ik mocht dat niet. Ik wilde heel vaak in het tuintje rondjes draaien. En dat werd ook afgekapt. Want uh, dat was niet goed. Ja. Dat was niet goed. En ik wilde in mijn ogen wrijven. En dat mocht ook niet. Het dus bleek tijdens mijn shamanentraining dat dat echt juist heel goed was... om bepaalde dingen te ontwikkelen. Dat je dus verzoenen kan krijgen. Hmm. Dat is heel ja. bijzonder. Ja. Ja. Wat ik ook nog wel uh, wil zeggen, Patricia. Uh, wij hebben denk ik een negen maanden geleden ongeveer samen een workshop gedaan. Met z'n tweeën. Ik begeleide jou en jij begeleide mij. Ja. En wat we elkaar uh, voor een opdracht hebben gegeven is... Uh, bepaal je visie. En daar hebben we zo'n beetje allebei twee workshops of twee uh, sessies uh, gedaan bij elkaar. En uh, daar kwam een hele mooie visie, uh, visie uit. En dat was eigenlijk de bedoeling was daarvan. Goh, we deden al heel veel leuke dingen. Maar de, het verband ontbrak. En toen hebben we, in deze workshops hebben we toen uh, het uh, verband gevonden. Ja. En, uh, nou, en ik hoor net van jou dat jouw nieuwe naam ja. uh, daar ook op gebaseerd is. Op die, op die dat ja, klopt. op dat, die, ja. die consulten die we elkaar hebben gegeven. Wat is je nieuwe naam van je nieuwe zaak? Ja, is weer heel Engels. Ik ben dus geen uh, Nederlander, dus dat werkt bij mij heel vaak in het Engels. En mijn nieuwe naam is Thou Art Creations. En Thou Art is in het oud-Engels uh, jij bent. Maar met jij bent spreek je met deze uh, term iemand aan in het goddelijke. En dat is iets wat ik ontdekt heb uh, de laatste tijd. Dat ik heel graag het goddelijke en, het en de schoonheid in ieder persoon zie. En ik was heel uh, blij verrast om te voelen dat ik dat ook kan. En dat heeft mij doen voelen dat ik een heel eind ben gekomen. Dus ik was een beetje Aha. blij en trots op mezelf. En dat ja. paste daar ook heel mooi bij. Ja. Trots op jezelf dat je deze naam nu mag voeren. Ja, ja dat ja. kwam uh, echt mooi. naar me toe. Um. Nou, misschien het volgende nummer sluit er wel een beetje bij aan. Dat heet Careless Whisper. En dat is van George Michael. Beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramar. En zij is shamaniste, kunstenaar en fotograaf. En de onderwerpen die we bespreken zijn passie, shamanisme en wie is Patricia? En we gaan het in dit blok hebben over wat doet Patricia? Maar Patricia, in de pauze zei je net nog even wat anders. Over passie gesproken, dat George Michael dit nummer al geschreven heeft... Nog uh, voor de tijd dat hij in Wem uh, zat, dat toen klopt, hij 17 ja. was. Ja, dat klopt. Uh, um. Ja, dus uh, het zat al helemaal in hem en hij is er toch helemaal voor gegaan. Dat uh, zie je ook aan hem en aan wie die is. En dat vind ik heel mooi. Ja. Ja, Over dus een passie was, gesproken, hè? Ja, toevallig of ja. niet toevallig natuurlijk in het programma. Ja, precies. Nou, geregeld. ik weet dat uh, Herman heeft vandaag uh, de muziek uitgezocht. En uh, Herman die tuned zich altijd in op onze gasten en op de uitzending. Wat? Dus het is niet, uh, waarschijnlijk niet geheel nee, toevallig. Helemaal niet. Al zal hij dat <laughs> waarschijnlijk zelf niet geheel bewust hebben gedaan. Maar je weet je het maar weet nooit. nooit. Um, nou, ja, wat, uh, wat doet Patricia? Ik, ik, ik ken jou, want ik heb ook een aantal sessies uh, bij je gehad. Sterker nog, ik uh, heb je leren kennen via een wederzijdse vriendin. Klopt. Ja. En uh, ik heb een aantal shamanistische sessies bij je gedaan. Uh, ja. Een van de onderdelen altijd was het gesprek met Toemoon. Ik, ja? ik vergeet die naam altijd. Toons, ja. Een gids die ik heb. Dat, dat is een gids die ja. uh, dat is een soort channeling. Hè? Of nee, nou ja, ja. niet een soort, het is gewoon een channeling. Ja. En, maar het leuke is, uh, daar kun je gewoon mee praten. Hè? Dus jij wordt uh, die Indiaan, dat is een oude Indiaan. Ja. En, um, en dan kan ik dus gewoon als uh, cliënt uh, vragen stellen ja. aan Toen Moon. En uh, nou, hij kwam bij mij over als een hele wijze man. Ja. Hij heeft me ook een aantal tips uh, gegeven. Ik moest een keer bijvoorbeeld naar de duinen uh, gaan en dan keihard de naam van mijn vriendin uh, schreeuwen. Nou. Dat heb ik toen gedaan en het heeft dus echt geholpen. Ja. Dat is echt leuk. Hoe zeg je dat, de toenadering? Of hoe zeg je dat tussen mij en mijn vriendin, dat ging echt een stuk uh, beter daarna. Dus dat, dat voelt hij ja, dus heel goed, uh, ja. goed aan. Ik heb wel even gekeken of iedereen. Dat was een eerste s'nachts. En ik moest zeker weten dat er niemand in de buurt was. Beetje veilig. Ja. Het <laughs> moet wel heel veilig zijn. Ja, precies. Ja. Dus ja, maar wat, wat, wat doe jij zoal, Patricia? Uh, ja, dat is weer een vraag waar ik uren over kan praten, want ik ja. ben een heel druk bijtje. Uh, ik zou zeggen dat ik uh, levenskunstenaar ben. Ik probeer wat ik leer om dat ook te uiten en ook om dat aan anderen te geven, zoveel mogelijk. En dat kan door mijn kunst, dat kan door mijn fotografie. Dat is voor mij ook een, echt een manier om mensen te zien en, en iets meer te vangen dan de mens misschien wil laten zien. Of tenminste dat een gewone fotograaf wellicht ja, de goede wel. Maar, maar dat je een beetje die ziel er doorheen ziet. En uiteraard ook mijn sessies en cursussen. En ja, het is grappig dat je over Toomoons begint. Dat is dus echt een enorm cadeau voor mij dat ik zo iemand in mijn leven heb en dat ik daar mensen mee kan helpen. Ja. ja. Ik ben eigenlijk toch wel geïnteresseerd als je daar iets over wil zeggen. Hoe hoe gaat nou zo'n koppeling tussen jou en, en zo'n entiteit? Kun je daar iets over zeggen? Of is dat misschien wel heel privé? Of? Nee, uh, het was vroeger privé. Ik heb nu zoveel jaren uh, dit werk gedaan. Ik heb enorm intensief getraind. En er zijn een aantal dingen waar ik het nog steeds niet over kan hebben... omdat het zo bijzonder en mysterieus was... dat ik dat bijna zelf niet kan bevatten. Mm -hmm. En dat was dit ook. Maar dit is uitgegroeid tot iets waar ik bijna dagelijks mee werk. En... Uh, het is op een moment gekomen, zoals meerdere dingen trouwens in mijn leven... leuk inzicht, op een moeilijk moment. En ik zat toevallig met iemand die helemaal in de crisis zat. En ik was helemaal open. Ik was al bezig met het shamanisme. En ineens ging mijn lichaam totaal veranderen. Ik voelde mijn nee. gezicht transformeren. Ik voelde lijntjes in mijn gezicht komen. Ik kon het niet tegenhouden. Nee. En die man die bij me zat, die nam een enorme diepe adem... Die schok daar, die zag dat. Het was een hele helderziend persoon. En na de hand heeft hij bevestigd dat hij zag precies wat ik voelde. En we begonnen dus een stem door me heen te praten. En die vertelde zijn levensverhaal. Een oude indiaan die 400 jaar geleden op aarde leefde. En uh, nou, een prachtig verhaal. Hoe, hoe hij aan zijn naam was gekomen. Is heel belangrijk in het, uh, bij de indianen natuurlijk. En dat hij dus bij me was om mensen te helpen. Mm. En het is, hij is nooit meer weggegaan. Prachtig. Ja. ja, het is een zeer amabel persoon. Ja. En hij komt voor iedereen hè, die, uh, ja. die een sessie bij jou doet. Ja. Ja, dus iemand doet bij jou een sessie. Je gaat dan zitten met wat rituelen en op een gegeven moment komt to Moon en die gaat dan. Uh... Hij is er eigenlijk altijd. Hij is wel ja. mijn persoonlijke gids als ik dus werk met andere mensen en ook voor mezelf. Dus of hij doorkomt of niet, hij zit dan wel tegen mij te praten, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Hey, we moeten eigenlijk alweer uh, bijna naar de muziek. Uh, ja, het gaat heel Wat snel. Gaat uh, even samenvatten, je bent dus kunstenares. Ja. Je bent kunstenares, uh, met een, je bent fotograaf. Je hebt ook een atelier in de Mariënschool. Ja. Daar heb je ook je praktijk. Voor de rest ben je natuurlijk uh, shamaniste. En je doet nog heel, uh, heel veel uh, dingen. We, we zijn noemen eens nog één of twee dingen die, die, wij, die je echt even wil noemen. Hmm... Ik wil eigenlijk wat meer gaan doen met de mensen, maar ik weet nog niet precies wat voor vorm dat heeft. Maar mm -hmm. wat ik nu ga horen is dat als ik uh, schilder, dat mensen daar wat in gaan zien en daar wat bij gaan voelen. En daar wil ik ook meer mee doen, want dat is uiteindelijk toch een van mijn grotere passies. <lacht> Je ziet, het komt allemaal wel bij elkaar. Mm -hmm. Maar als ik schilder, dan gebeurt er ook iets bij mij en dat wil ik meer gaan ontdekken. En ook hoe dat dus samen komt met andere mensen en met... ja. Ik heb Met ooit liefst, eens uh, een, een vrouw ontmoet uh, tijdens mijn wandeling naar Santiago. Dat die, die gaf les aan de Universiteit van Chicago in art therapy. Ja. En die, uh, die was een van de vijf uh, art therapists uh, die les gaf aan de universiteit in de wereld. Dus ik heb er dus heel veel over gesproken, ook omdat ik zelf ook counselor ben. En uh, ik moet daar wel een beetje aan, uh, aan denken. Hè. Dus via uh, uh, kunst maken, ja. een stuk counseling of therapie uh, of, ja. of, of, of, of groei doormaken. Nou, dat gebeurt al. Ja. ja. Dus, het, is, het is een officieel uh, ja, vak, zeg maar. Ik heb, het, uh, ik heb maar... het bijna gedaan. Ik geloof dat ik mijn eigen vorm daarvan nu aan het ontdekken okay. ben. Ja, ja. Leuk. Nou, we, gaan, we gaan naar het uh, volgende nummer van Bob Carlisle en Butterfly Kisses.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 Oh, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Remaar. Zij is shamanisme, kunstenares en fotograaf. En onderwerpen die bespreken zijn passie, shamanisme en wie is Patricia? En we gaan het in dit blok hebben over wie is Patricia? Nou Patricia, wie ben jij? Wat een open vraag. <laughs> ja, dat heb ik geleerd van mijn coachingopleiding. Ah, oké. Okay. Heel goed, heel goed. Um... Laat ik even beginnen met ja, een beetje waar ik vandaan kom. Ik ben in Canada geboren. Ik heb de eerste ja. vier jaar van mijn leven daar uh, gewoond. Weet ik niet zo heel veel meer vanaf. Verhalen gehoord uiteraard. We zijn als familie toen naar Engeland vertrokken voor mijn vader zijn eerste baan. Ja, zijn vader, jouw vader zijn mijn eerste vader baan. zijn eerste baan. Ja. Terwijl je al in Canada geboren ja. bent. Ja, hij studeerde hij in... nog. Oké. Okay. Ja, ja. dus je... Hij kwam erachter dat het toch wel handig was om te studeren, om goed werk te vinden. Oké, okay, dus je ouders waren heel jong toen jij geboren werd. Nou, niet sorry. zozeer jong, maar wel uh, ja. Ze zijn, hebben de overstap natuurlijk naar Canada gemaakt. Dat was enorm groot. Hebben ze een beetje in vergist. Nederlandse hoeveel... ouders? Ja. Mm -hmm. ja. Uh, hoeveel energie uh, dat zou kosten. Uh, maar ze hebben het echt, ja, prachtige verhalen allemaal. Maar ja, dus het, uh, ze waren niet zo heel jong meer. Oké. Okay. 25 of zo. In die tijd was dat heel netjes, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. En wat heeft hij dan in die tijd tussen zijn twintigste en zijn gedaan? Voordat hij ging studeren? Um, nee, toen studeerde hij. Dus daarna is hij naar Engeland vertrokken met zijn eerste baan. Dus dat, dat waren die vier jaar studie precies, wat Aha. jij nu noemt. Okay. Zoiets ongeveer. Ja. Ik weet de tijden niet precies. Maar hmm. Ja. Ja, en toen zat je in Engeland? Toen zat ik in Engeland... Ja, ik heb al heel vroeg allerlei spirituele dingen meegemaakt, om het zomaar uh, te noemen. Want ja, hoe noem je dat anders? Uh, mijn moeder die dromen had, die uitkwamen. en beste vriendin die in de bossen woonde, dat het was mijn favoriete uitje. Want die was, haar man was boswachter. Hmm. En die hadden daar allerlei dieren die dan te jong geboren werden of dat de moeders dood gingen. En ik was altijd dol op dieren, dus ik ging er heel graag heen. En dan had ze weer een babyfosje en een babyhertje en ga zomaar door van alles en nog wat, konijntjes. En daar mocht ik allemaal mee knuffelen als ze veilig waren natuurlijk. Hmm. Maar die vrouw die had een zevende zintuig, dus hmm. we gingen met haar de bossen in. En dan liet ze ons stilstaan en dan dus zei... Ik ruik een vos, zei ze. En volgens mij komt hij deze kant op. En dan wachten we daar heel stilletjes een paar minuten. En inderdaad kwam er een vosje. En die mevrouw had ook geesten in huis. Dus ik heb al heel jong echt geesten meegemaakt. Daar was geen omkomen aan. Het was gewoon wat het was. Hoe merk jij dat er een geest... is Zij had een poltergeist in huis. Oh, nou, dat zijn zo'n... dingen minder... bewogen. Ja. En... Wij kwamen daar bijvoorbeeld op één dag aan. Een heel oud huis ook. Het was 600 jaar oud. En het was van alles geweest. En wij liepen de keuken in. En toen vlogen er ineens allerlei dingen van de bovenverdieping naar beneden. Maar Zo. niet van vallen en raam uit. Nee, die werden echt gegooid met harde kracht. En gingen allemaal kapot op, op, op de tegels. Hadden jullie hem kwaad gemaakt? Dus wij zeiden van, goh, is er iemand thuis? Toen zei ze, nee, dat is uh, Harry. Het is de geest. <lacht> is de geest uh, hij is een beetje boos vandaag. <lacht> Nou, dan zat ik als kindje van uh, vijf, zes jaar met grote ogen. Huh? En zij had daar geen verlichting, alleen maar gaslampjes. Dus als we daar s'nachts waren, dan was het heel eng om naar het toilet te gaan. ik ja, kan me voorstellen. <laughs> ja. Hadden jullie had die ook nog een naam, die pollock Ja, ze had uh, twee namen. Ik, ik geloof dat inderdaad eentje Harry heette. Ja, maar, ik zat aan Harry ja, te denken ja, inderdaad. Hoppa. Ja, en um, ze heeft ze uiteindelijk laten weghalen door een priester, want die, het ging gewoon te ver. Ja, ja, wat, ja, ik denk dat zij haar servies ongeveer elke keer bij de kringloopwinkel moet zo gaan halen, want dat zou het wel, te ja. duur worden. <laughs> <laughs> en uh, ja, dus dat zijn waar hele boeiende dingen. Maar zij heeft me ook voor het eerst toegesproken, want ze zag mijn angst mm -hmm. en zij vertelde mij een beetje hoe zij dacht dat dat werkte. Okay. Dus uh, dat was een beetje mijn eerste inleiding. Wat een geluk hè, dat je dan zo iemand in je leven tegenkomt als kind. Ja, ja. ja. Dus ik las op mijn elfde al Jane Goodman verhalen. en Dat soort dingen over astrologie. Ik vond het allemaal heel boeiend. Mm -hmm. ja. Dus dat was een beetje het begin. En uh, ik heb daarna nogal wat tussen aanhalingstekens ongelukken gehad in mijn leven. Mm -hmm. uh, ongelukkige dingen. En, maar dat heeft mij gebracht naar het spirituele pad. En te willen onderzoeken en uh, verbetering zoeken. En daar ben ik altijd nog dankbaar, dankbaar voor. Mm -hmm. Ik ja. hoor de spiritualiteit wel als het belangrijkste rode draad uh, ja, klopt. in je leven. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja. Zou kunnen... denk... hm? je ja? Ja? Nou, zou zou kunnen zeggen dat shamanisme ook uh, vooral bestaat uit spiritualiteit? Het is een basale manier van leven. Uh, zoals we echt werkelijk zijn. En mm -hmm. leven weer in, in harmonie met alles om ons heen. De natuur en andere mensen en dergelijke. En dat is zo simpel en zo bazaal. Dat is eigenlijk gewoon de eerste vorm van hoe wij waren. En een meneer van leven noem ik dat maar. Ja. ja. Um, <laughs> ik, nou, ik, zit er, ik zit er een beetje voor, voor me te zien hoe jij dan leeft. Ik, ik stel me zo voor dat jij, um, als je gewoon leeft, dat je, dat je spiritualiteit volledig in alle handelen en, en gedachtes die je hebt... is doorgedrongen. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Het is gewoon een deel van mijn leven geworden. Ik ben bij elke maaltijd, bij elk slok van een drankje... ben ik dankbaar. En hmm. dat ben ik ook voor alle mensen in mijn leven... voor alle levenslessen en dergelijke. Zelfs het overlijden van mijn vader... kan ik op die manier uh, ja. een hele kan grote wijze lessen in. Snap dat. Ja. Ja. Ja. Hey, je mag even jouw uh, nummer. Je hebt een nummer meegebracht. Ja. Uh, wat je... Ja, wat je ons wil laten horen. Wat ja. gaan we horen? We gaan een liedje horen van Ben Harper. En dat is een Amerikaanse folkzanger. Prachtig mooie stem, vind ik hem hebben. En hij is zelf ook heel spiritueel. Dat zie je ook aan de benoeming van zijn uh, titels. En deze heet Waiting on an Angel. En voor mij is het een nummer die ik zomaar op mijn begrafenis zou kunnen draaien. Dus mm. <laughs> hij is voor mij wel van diepe bete die die die die betekenis. Ja. Oké. Okay. Thank you. And I'm waiting and Beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramar. Shamanisme, kunstenaressen, fotografen. En uh, ja, we gaan nu verder uh, met waar we gebleven zijn Patricia. Je had het over het overlijden van je vader. Dat het zo jou veel gebracht had. Ja, dat is natuurlijk uh, soms moeilijk uit te leggen aan mensen. Die minder, minder daar een gevoel bij hebben. Maar het raakt bijna iedereen aan wie ik het verhaal vertel. Het gaat voor mij eigenlijk weer over... Passie. En mijn vader is gestorven op jonge leeftijd. Tenminste, behoorlijk jong. Twee, eh, 62. <laughs> um, hij, ik lach omdat ik even afgeleid word. Maar ik doe mijn handjes even over mijn ogen. In. <laughs> ja, mijn microfoon staat niet ja, op. Geeft niet, geeft niet. Um, mijn vader die had als passie eigenlijk heel stil en stiekem en verborgen dat hij kunstenaar was. En hij kon prachtig schilderen en tekenen. Hij maakte ook zelfs in zijn vrije tijd, toen hij soldaat was. Dat moest toen in die tijd natuurlijk. Caricatures van alle soldaten... en ook van de officiers. Uh, en je zag precies de karakter daar aan. Dat vond ik altijd zo knap. Mm -hmm. Maar toen hij mij kreeg en mijn broer kreeg... en een baan kreeg, besloot hij voor de veiligheid. En dat gaf hij ook toe. Dat zei hij ook. En zijn droom was dan... pensioen, lekker naar Spanje... en kunst naar worden. Ah. Die tijd die naderde, hij werd 50. Hij was uh, niet altijd gelukkig, dat was voor mij uh, duidelijk. Um, hard werken, dat was zijn leven... Mm -hmm. Wat was hij uiteindelijk? Voor ons. Was hij soldaat verder in zijn leven? Over? Nee, hij is uh, de zakenwereld ingegaan. Oh, Dat heeft hij heel oh. goed gedaan. Mm -hmm. ja, het is echt een, uh, hij was op het laatst echt uh, managing director van een heel Europees uh, bedrijf. Zo, hoe heette het bedrijf? Misschien kennen we het. Ja, het is Boise Cascade. Het is een van de grootste papierbedrijven. Een heel groot Amerikaans okay. bedrijf. Bijna alles wat papier houdt uh, uh, voor huizen maken, alles komt daar vandaan. Oké. Okay. Dus. Uh, en hij zei toen... Een keer was hij 55. Nou, hij kocht een huis op Spanje. Dat ging allemaal gebeuren. Ik ga als ik met pensioen ben mijn haar laten groeien. Ik word hippie en ik ga schilderen. Ja. Dus wij hadden er helemaal zin in. En uh, hij was bijna met pensioen. Toen werd hij ziek. Met uh, kanker. Uh, halfvleesklier. het ergste soort. De hmm. doktoren hebben hem zes maanden gegeven. Hij heeft het nog anderhalf jaar volgehouden. Hij was heel stug en uh, wist dat hij dus wilde leven. En hij is helaas vertrokken. Het was erg triest. En het clou van het verhaal was dat ik bij mijn moeder ging opruimen en uh, helpen. En ik zei, staat er iets op de vliering? Ze woonden nog in een huurhuis. Toen zei mijn moeder, nou, ik geloof het niet. Ik, uh, denk dat we, ik heb daar nooit wat gedaan, maar ga maar kijken. Dus ik ging in mijn eentje naar boven door de spinnenwebben heen. En ik vond daar twee gigantische dozen met Ibiza, met koeienletters erop. En die waren gevuld met kunstspullen, verf, kwasten en noem het maar op. Toen brak mijn hart wel even. Hmm. En dat is een moment in mijn leven geweest uh, waarin ik letterlijk op de grond ging zitten. En toen dacht ik, nee, als ik iets wil doen, dan Gaat moet ik dat gelijk doen. doen. Ja, dus jij, jij, jij zag de spullen van je vader. Ja. Uh, dat had hij al helemaal klaargezet. Helemaal van, klaar. Als ik naar je bieten ga, dan ga ik schilderen. Ja. En, ja. Ja. Dus ja, nooit wachten. Nooit mm -hmm. wachten. Gewoon meteen. Uh ja En dat vergt heel veel, heel veel durf. En daar, daar ben ik nu mee bezig. Met het hele verhaal van passie. Hmm. Van het echt gaan durven, durven doen. Want daar blijf ik steken. Ik denk dat het voor iedereen anders is. Maar echt de controle los, loslaten. En durven doen wat je moet doen. Maar ja, dat, zit ook, dat is ook geen gradaties. Hè? Want ik, ik, ik moet zeggen, dit verhaal vertel ik ook wel eens. Nou ja, niet dit verhaal, maar ja. naar, naar, aan cliënten. Uh, van leven in het hier en nu, uh, doe je ding, passie enzovoort. En dan zeg je, ja, maar ik, ik ben er ook nog niet. Want dan zou ik ook zonder geld bijvoorbeeld uh, naar Rome kunnen lopen. Ja. En dan zou ik, want ik zou dan volledig voorzien worden. Hè, ja. Als je ook gelooft in overvloed enzovoort enzovoort. Ja. Dat doe ik ook niet, vertrouw ik ook niet. Hè. Dus het, er zit ook een soort gradatie in. In de, in is ja, het is een leerproces. En ik ben blij dat het een leerproces is. Ik denk dat we erg zouden schrikken als het van de ene dag en op de andere ineens wel allemaal goed ging. Maar, ja, dat is waar. En ja. ja, dan zou je ook het, het hele leren kwijt zijn. En ik denk dat het daar ook wel over gaat, van hè? Over het leren. It's about the journey and ja. not the end result. result. Dat zei uh, Joseph Campbell ook. Ja. En dat vergeten we soms. En echt te genieten ook van die reis. Mm -hmm. ja. Hey, Mochten nou uh, luisteraars uh, horen van... Goh, die, nou, die Patricia dat is een echte interessante vrouw. vrouw. Mm -hmm. Nou, ik kan het <laughs> helemaal beamen. Um, kunnen ze dan contact met jou komen? Zij kunnen contact met mij uh, opnemen via mijn website. Dat is P-H en dan Ramar. Moet ik dat spellen natuurlijk? Om, uh, ja, teken uh, voor teken. Ja, dus um, P-H-R-A-M-A-E-R... -A en dan apenstaartje gmail.com. Oké. Okay. En uh, mijn zandvoortstelefoonnummer is uh, 023-5717139. De website komt eraan, maar dat duurt nog eventjes. Mm -hmm. Vanwege de nieuwe naam gaat alles nieuw uh, worden. Oké, kijk eens aan. Geef jij ook trainingen of cursussen? Ja, ik geef zeker trainingen. En ik ga binnenkort, zelfs in februari, eind laatste weekend van februari... een krachtschildworkshop geven... Dat is een van mijn favorieten. En mm -hmm. uh, ik heb altijd erg blije mensen die daar vandaan komen. Dan ga je een heel weekend aan de gang om heel shamanisch... om in ieder windrichting jou een kracht te zoeken die bij je hoort. Die je aan het ontwikkelen bent nog. Mm -hmm. En daar gaan we helemaal in verdiepen. Wat daar uh, de mooie punten en minder mooie punten van zijn. Dus de levenslessen... Wat daar voor beelden bij horen, en dan ga je helemaal je eigen schild maken. Dus je bent ook nog lekker creatief bezig. En, en wat is een schild? Ja, een stomme vraag misschien. Maar... Um, een schild is iets wat. Nou, in dit geval maken we op een konijnenvel, en daar gaan we heel liefelijk mee om. Dus uh, niet denken dat we een dierenbeulen zijn, want het heeft allemaal betekenis in het shamanisme. Uh -huh. En die wordt op een boomtak, uh, pardon. Uh, gemaakt in een cirkel. Dat heeft allemaal betekenis. Die naaien ook vast. En daar wordt opgeschilderd. geschilderd. Dus ja. echt shamanisme. Klinkt uh, goed. Ja. ja. We gaan naar het volgende nummer. Met uh, Faith Hill. En uh, het nummer heet If I'm Not In Love. If I'm not in love with you What is this I'm going through Tonight And if my heart is lying Then what should I believe in Why do I go crazy Every time I think about you baby Why else do I want you like I do? Ja, dan gaan we nu verder uh, met de agenda. Op woensdag 20 januari om uh, 8 uur... is Cosmic Energy Connections openavond door Ingrid Verhoef in, uh, in Haarlem. Het is, uh, kost 10 euro. Dan uh, donderdag 21 januari om half 8 geef ik zelf een uh, workshop... Geïnspireerd communiceren. En dat is aan de Kerkplein in Zandvoort. kosten zijn uh, 15 uh, euro... En daarmee leer je vooral ontspannen voor een groep te staan en ook ontspannen mensen aan te kunnen kijken. En ik heb laatst gelezen dat de belangrijkste component voor communicatie is elkaar aankijken. Nou, wil je dat leren, dan kom naar deze workshop. Dan zondag 24 januari om 8 uur Haarlem weer de Buddha Dance in het Meterhuis in Haarlem. Kostte 8 euro. En dat is elke tweede vrijdag en elke vierde zondag van de maand. En ik ben daar afgelopen keer geweest. En ik moet zeggen, het is een hele leuke ontspannen gebeuren. En vooral als je lekker relaxed wil dansen... is dat een uitstekende plek om, uh, om naar, uh, naartoe te gaan. Uh, dan woensdag 27 januari... een workshop stembevrijding met Marcel Zwart in uh, Zandvoort. En dat is in Villa Terpenas. Kosten zijn... Uh, 12 uh, euro. En dan hebben we nog een, uh, een workshop van uh, onze gast. Weliswaar pas op 27 en 28 maart. Maar dat is een uh, familieopstelling met Dawn en Gray Donaldson. Uh, de prijs is nog niet uh, bekend. Nee. Maar, uh, Top mensen in hun vak. Jij hebt uh, deze mensen naar, ga je naar Nederland uh, halen. Dat zijn uh, uh, grote namen op, uh, op, uh, op dit uh, gebied. In Uh, uitzending Patricia, heel erg bedankt. Ja, alsjeblieft. Het was dat fijn je hier om te zijn. wilde zijn. Uh, misschien leuk om te vertellen dat ik een ongeveer al een jaar geleden je heb gevraagd of je wilde ja. komen. <laughs> nou, uh, nog veel gesputter en uiteindelijk is het er nu van gekomen. Nou, heel leuk dat je ja. hier bent. Herman, heel erg bedankt voor uh, de muzieksamenstelling en, uh, en de techniek. Graag gedaan. Uh, uh, Rob ik natuurlijk, uh, heel erg bedankt voor de muziekondersteuning uh, en uh, voor de techniek. En uh, Mario voor het hier... Uh, Ondersteunend aanwezig zijn. De volgende uitzending is op zondag 7 februari van 8 tot 9 avonds. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en op woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken en wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer er iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Ik ben Richard Buitennek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Okay. En we gaan nu luisteren naar een heel kort gedicht. This Sky van Havis. En uh, tussen haakjes staat erachter, het is een great Sufi master. Yeah. <laughs> dus luister goed, anders is het voorbij voordat u doorheeft. Patricia. This Sky... Guy... Where we live is no place to lose your wings. So love, love, love. Prachtig. Ja, yeah. simpel. Ik kan hem in het Nederlands vertalen, ik weet niet of dat nodig is. Maar uh, deze lucht waar wij wonen is geen plek om je vleugels te verliezen. Dus lief, heb lief, heb lief. Even de herinnering dat we unieke wezens zijn. En dat er niemand anders op aarde is zoals jij bent. Dus doe er wat mee. Wees jezelf. Prachtig. Nou, dankjewel.